Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden een hoop laatste slokken achterover geslagen en betaalverzoekjes gestuurd. Want de eerste terrasdag in lange tijd is weer ten einde. Om 6 uur, nu dus, moet alles weer dicht. Het was op veel plekken ouderwets druk vandaag. Mensen kwamen soms van heinde en verre om wat te eten en drinken in het zonnetje. Lekker hè? Ja, vindt u het lekker? Ja, he. Ik ben van België hè? Sorry? Ja, van België? Hè? Maar eigenlijk zijn jullie toch helemaal niet welkom dan? Jawel. wel. er is opgeroepen om niet naar de ja, te gaan. we moeten het horeca steunen. Hè? Ja. Ja, wat, wat gaat u bestellen? Eten. Eten. En ja. een glas wijn. Sorry? En een glas wijn. En een glas wijn. ja, wijn, wijn, wijn. Het was niet de enige versoepeling die vandaag is ingegaan. Bij niet-noodzakelijke winkels kun je ook weer shoppen zonder dat je hoeft te reserveren. Deze vrouw in Stadskanaal kon vanochtend niet wachten. Het wordt een ouderwetse ochtend shoppen. Dat zeiden we direct zodra ze het weer open kan, gaan we. Wij waren hier al om half tien vanmorgen en wij dachten we gaan mooi op tijd. Zo was het echt rustig, maar het wordt nu drukker. Ja, bij, de action bij, de extra... Extra... bij de Action was heel druk. Ja, ja? Ja. En niet alleen bij de Action, ook bij grote kleding- en meubelzaken stonden vandaag lange rijen. Morgenochtend rijden er gewoon terreinen in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Rozendaal. ProRail-medewerkers zouden eigenlijk gaan staken omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen. Maar die actie is nu van de baan, omdat de vakbond en ProRail er toch uit zijn gekomen. En er is een nieuwe discipline bij de Olympische Spelen in Tokio. diep springen. Japan wil dat alle sporters dagelijks een coronatest doen. Van tevoren moeten de sporters zich ook twee keer laten testen. In Japan maken veel mensen zich zorgen over de Olympische Spelen... omdat er nog steeds veel coronabesmettingen zijn. En het weer nog, steeds meer bewolking vanavond. Af en toe wat zon tussendoor. Op veel plaatsen blijft het gewoon droog bij 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en Nieuw Vennep door voor 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de afrit Nieuw Vennep dicht en de N207 is in beide richtingen dicht bij de Leimuidenbrug vanwege technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 dan heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. breekt de week. Alright, DJ. Put the in here on the record. Grasdagen. Het is woensdagavond, het is 7 de zessen. gezellig dat je luistert. Leuk dat je hebt afgestemd op de leukste radiocenter van Zandvoort en de omgeving. Namelijk CFM, Rob Benoni is mijn naam, tot 8 uur vanavond ben ik bij je. En Grasduinen we vanuit Zandvoort samen. Door de platenbakken van de Soul, Jazz en Funk. Op zoek naar fijne plaatjes. En wie komen we daar vanavond allemaal tegen? Nou, onder andere Ibrahim Malouf, het Coton Project, Candy Staten en Johnny Handy. in een mooi verhaal over Space Talk van Asha Boetley. Als de inspiratiebron van Love to Love Your Been. Verder natuurlijk de Rip of the Record. Welke top 40 hit heeft zijn succes te danken aan artiesten uit het verleden. De mini-concertagenda en aandacht voor twee nieuwe platen van Heren op Leeftijd. In de tweede uur de 80-jarige Tom Jones met een nieuw album met een waanzinnig spoken word song Over de geschiedenis van de tv in Amerika en waarin het geëindigd is. En straks aan het einde van de eerste uur de bijna 80-jarige Hermond-organist Dr. Lonnie Smith in duet. Althans zijn Hemmond in duet met niemand minder dan de 75-jarige Iggy Pop. Uh, met Why Can't we Live Together. Dat aan het einde van het eerste uur. Dat allemaal straks. Je de Earth in the Fire. En ook zij zijn trouwens de studio ingedoken. Met niemand minder dan de Isley Brothers voor nieuw werk. 80 is het nieuwe 50. Een mooi zonnig vooruitzicht. James Brown. Sunny. Yesterday my life was filled with the rain Oh baby Sunny You smiled at me Really ease the pain <laughs> Dark days are done Sunny one shines so sincere Sunny, I'm so true, one so true. There's no time to fall. Your existence will call and see experimenting. And I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape. Cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I've slipped away. No trap, I'm in Wel grappig, ik wilde eigenlijk een heel andere plaat van uitdraaien. Van deze voor mij verder volslagen onbekende zangeres, maar ging er eens voor de grap googelen. En toen kwam ik erachter dat dit nummer, Space Talk, wordt gezien als de inspiratiebron voor Donna Summers' Love to Love Your Baby. En feitelijk dus aan de basis ligt van de carrière van de Queen of Disco. Uh, althans, volgens de Indische Asha Poodley. En wie is deze dame dan? Nou, zoals gezegd, voor mij volslagen onbekend. Uh, maar haar levensverhaal het leest als een uh, scenario voor een, uh, voor een film. Met de een naar de andere grootheid die de revue passeert. Het zit allemaal zo. Uh, die Asja Poetli en uh, Donna Summer zijn elkaar ooit tegengekomen in Duitsland. Tijde, tijdens de hits A Go, Go een soort Duitse top-op. Donna was toen nog een nobody en onderdeel van de zanggroep The Family Tree. En op zoek naar met producer en toen ook nog onbekend... Giorgio Moroder naar een eigen geluid en een eigen stijl. Asja daarentegen was inmiddels al uitgegroeid tot een cult- en stijlfiguur in New York. Graag gezien de gast in Studio 54 en de Factory van Andy Warhol. Had dus al haar debuutalbum uitgebracht, die David Bowie tot een van zijn favorieten bestempelde. En ook Salvador de Lee was zo overdonderd door haar stijl dat hij meerdere pogingen heeft gewaagd om met haar op date te gaan. Het zijn toch allemaal niet de minste. Maar ja, terug naar Donna. Donna heeft het optreden van Asja dus van dichtbij kunnen bijwonen. Was zoals zovelen onder de indruk, maar was vooral ook zeer gecharmeerd van de jurk die Asja tijdens het optreden droeg. Een jurk speciaal voor Asja gemaakt door een van de fashion designers van zijn tijd, namelijk Bill Gibb. Donna heeft dan ook na het optreden gevraagd van wie de jurk was die Asja droeg. Daar kom ik zo weer op terug. Twee jaar na Duitsland belt Eddie Warhol en feliciteert Asja met haar doorbraak in Amerika. Warhol had laf de lafje op de radio gehoord en herkent direct het geluid van Asja. Althans, dat dacht hij en inmiddels weten wij in de hele wereld wel beter. Als je weet het dan ook zeker, zij heeft met haar optreden en haar sexy geluid Donna geïnspireerd. En daar heeft ze nog een bewijs voor. De jurk die Donna draagt op de hoest van Love to Love You Baby is van inderdaad Bill Gibb. Donna heeft het nooit willen toegeven. Blondie en Carlyman ook wel trouwens. Zij hebben beide aangegeven haar als hun inspiratiebron te zien. Asje moet het daarna nog tegen iemand afleggen, namelijk tegen niemand minder dan Julio Iglesias. Julio wint de zankercour in Sanremo, waar ze beide aan meedoen, met als inzet de Amerikaanse markt. Uh, hij wint uh, vanwege de grote Spaanse markt... en omdat hij het vooral uh, zo goed doet bij de vrouwen. Voor mij is het verslag onbekend. Deze Asja Poedli. zou uh, dus ook een wereldster kunnen zijn. En dat alleen maar omdat ik er even Google en ik erachter kom. Ik vind, dat een, uh, ik vind het een mooi verhaal. Tijd voor Whip of the Record. Welke top 40 hit heeft zij succes te danken... aan een artiest of band uit het verleden? ATFC had een dikke hit met Dynamite in uh, 1999. Dat hebben ze dus te danken aan de Exciters uit 1969. Blowing up your mind. Die exciting was the rip of the record blowing up my mind. En dit stond dus gerand voor ATFC. Een dikke hit in 2019. Nu John Martin, solidair. Gil Scott naar Pinker Call of the Morning en Kid Koala 12 Bit Blues. In de tweede uur de mini set agenda met mijn tips. Misschien dat er iets van je gadingen bij zit en dat je denkt: hé, hey, daar wil ik wel naartoe. Alvast één tipje van de sluier en ook uh, absoluut een aanrader. Trompetist Ibrahim Malouf, een van de grote, grotere vernieuwers in de jazz, komt uh, naar de Avas live op 29 oktober van dit jaar. En hoe hij klinkt nu, dat hoor je in Harlem. Met de gastoptreden van Marcus Miller op de bas. Y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. In the heels or her slides, either way Eyes on her every single day, week, year Everyone wondering how she does it With no fear, all that confidence Was it heaven's sin? Does it come within? Does it come run out? I don't know She'll just have them running out and in And they want to sin Talking deadly sin with Mrs. Lady I don't understand why she hit them like that KJ. Hij schikt het zelf nog een keer. Die daarvoor van het Gotham Project. En we begonnen met Harlem van Ibrahim Malouf. 29 oktober dus in de Avas live in Amsterdam. Uh, zo direct nog twee oud uh, We naderen de klok van zeven. Tot die tijd nog even Nina Simone. Uh, do I move you, zo heet het nummer inderdaad. Do I move you? Are you willing... Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. I'm Nina Simone hoorde je met de Do I Move You. We gaan eruit voor het nieuws en onze reclameinkomsten. Daarna ben ik terug met de uur gastuinen hier op CFM... en met Ray Charles' Lonely Avenue. We sluiten af met de nieuwe plaatjes van twee heren op leeftijd. Twee uitgediende en twee die meer dan in sporen verdiend hebben. Dat mag je toch wel zeggen. En hier dus ook nog eens een keer samen in een vrij bijzondere samenwerking. Op de hemond Dr. Lonnie Smith, hij is 80 geworden dit jaar... en Iggy Pop, bijna 75, die zingt al nog als een volleerd jazz crooner... In de klassieke Why Can't We Live Together? Tot zo na de klok van 7 uur.